De zomertijd begint vannacht weer. Om twee uur gaat de klok een uur vooruit. En daardoor blijft het s avonds langer licht. De zomertijd is bedacht om energie te besparen. Maar niet iedereen is er blij mee. Veel mensen vinden het onhandig en slapen er slechter door. In het Europarlement werd kort geleden gedebatteerd over de zomertijd. De uitkomst was dat die voorlopig blijft. Maar dat er wel een onderzoek komt naar de voor- en nadelen. Het weer nog, vannacht overal droog, minima van een graad of twee. Morgen meer bewolking, soms wat motorregen... en dan ongeveer 10 graden. Later breekt af en toe de zon even door. Dit was het NMS Journaal. Daten zonder Facebook-koppeling? Imaging, dating hoger opgeleide? Zet uw privacy op één. Wist u dat een goed testament helemaal niet duur hoeft te zijn? Op nunotariaat.nl...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 Buiten is het 6 graden. Binnen zit Max van Wezel. In Groningen heeft meer dan 70 van de bevolking... tegen de nieuwe wet op de inlichtingendiensten gestemd. En de commentatoren vragen zich af hoe dat komt. Het lijkt mij logisch. Ze zijn daar vast bang te worden afgetapt door de NAM. Een hele goede avond, welkom bij het Oog oh, op zaterdag. Minister Ollongren kreeg de afschaffing van het raadgevend referendum... door de Tweede Kamer, maar aan de overkant van het Binnenhof... moet het voorstel ook nog worden behandeld. Dinsdag houdt de Senaat een expertmeeting... met staatsreguleerden en politicologen. En onze vraag is, kan de Eerste Kamer nog roet in het eten gooien? Ik vraag het initiatiefnemer van het referendum Nisko Dubbelboer... en SGP-senator Peter Schalk... 23 jaar geleden deed de Japanse secte Oom Shinrikyo... een zenuwgasaanval op de metro van Tokio. Het gesprek van de dag in het land... krijgen de daders van toen alsnog de doodstraf. Een groot deel van zijn leven wilde D66-politicus Gerrit-Jan Wolfsberger... niet praten over zijn vader, verzetsheld Gerrit-Jan van der Veen. Het brein achter de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister... in maart 1943, komende dinsdag precies 75 jaar geleden. Het wordt herdacht met een expositie in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Hoog tijd dus voor een gesprek over de vader- en zoonrelatie... tussen de twee Gerrit Jans. Met Afrika's journalist Bram Postemus... bespreek ik de weekendkranten in Mali. Of is het nou toch Mali? Tja, hier is het nieuwsoverzicht. Zaterdag 24 maart. Honderdduizenden jongeren zijn in Amerika de straat opgegaan... om te protesteren tegen legaal wapenbezit. Het kopen van een wapen is voor veel Amerikanen makkelijker dan het afsluiten van een ziektekostenverzekering, betoogde jongeren. En dat moet veranderen, vindt deze lerares die meeloopt. We need to make and I'm that these kids, that we them, will just rise and our of een van de demonstranten was pas tien, maar hij wist exact waarom hij meeliep. Protesten tegen gun violence, 'kuz het is wrong. Een 18 year old moet niet in staat zijn om een AR te kopen, 'kuz een AR is je gewoon de trekker vasthoudt en het it schiet. Het is like als een militaire wapen. 18 jaar is toch heel oud als je pas 18 bent. Nou ja, uh, dit meisje is geen kind meer, maar heeft wel een kinderlijk eenvoudige oplossing voor het wapenprobleem in Amerika. Sommige mensen zijn like, zo oh, we moeten onszelf beschermen van wat andere guns? Als we alle the geweren eruit halen, dan is er geen no probleem. In een vliegtuig is het normaal dat passagiers en bagages streng gecontroleerd worden. Dat geldt niet voor de goedkope buslijnen binnen Europa. Terwijl toch bekend is dat terroristen die bussen ook gebruiken. Net over de grens controleerde de Belgische politie vandaag Nederlandse touringcars. Ik denk uh, dat elk land dat zou moeten doen. Hoe vroeger upstream dat je, dat je bij zo'n spreken terroristen of, of criminelen kan tegenhouden. Zei de Belgische minister Jean bon zijn Nederlandse collega Ferdinand Grapperhaus ziet wel wat in het idee. Nou, ik denk dat we daar in Nederland ook gewoon naar moeten gaan kijken. Er zijn negen mensen opgepakt, waaronder twee dieven die in de bus zaten. met in hun bagage voor 125.000 euro aan gestolen spullen. Er ligt een cordon sanitair rond de partij van Jos van Rij in Roermond. Niemand wil meer met hem samenwerken. De ochtend na de verkiezingen vroeg een vandaag van Rij of hij weg wil om meebesturen door zijn partij mogelijk te maken. Wilt u nog wethouder worden? Die, die vraag is helemaal nu niet aan de orde. Ik, ik kom hier net voor een ontbijtje en we gaan er nu over praten. S'avonds van rijdt er al heel anders over. Met, met een goed programma uh, uh, kan uh, de LVN naar mijn mening mee besturen... en als ik een blok, uh, een blok aan het been ben, dan trek ik dat blok weg. Dan doe ik uh, daar uh, niet aan mee. Maar ja, vanochtend werd duidelijk dat de andere partijen... ook niet willen samenwerken met die LVR als Van Rijs zich terugtrekt. Op vliegbasis Eindhoven is het tweede monument onthuld... voor de slachtoffers van de MH17-ramp. Het monument moet de herinnering levend houden... aan de thuiskomst van de 298 slachtoffers. Op dit stukje Nederland werden de nabestaanden verenigd. Ze werden verenigd met hun dierbaren... die zo onverwacht en zo wreed uit hun leven waren weggerukt. De draagploegen die die mensen netjes uit de vliegtuigen haalden. Daarom is dit een hele belangrijke plek. Niet alleen voor de nabestaan, ook voor de hulpverlening die daar actief was. En tot slot nog even terug naar de Mars voor ons leven in Washington. Naar de indrukwekkende speech van de negenjarige Yolanda René King... kleindochter van de dominee Martin Luther King. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En na die toespraak begon Jolanda de enorme menigte op te zwepen. Opa zou trots op haar zijn geweest, denk ik. En hoe dat eruit zag, kunt u zien op nos.nl. De held van Trèbe wordt hij genoemd. Arnaud Beltram, de gendarme die in een supermarkt in Zuid-Frankrijk vrijwillig de plek innam van een groep gijzelaars... en het met de dood moest bekopen. Correspondent Peter Vermaas in Frankrijk, goedenavond. Goedenavond. Wordt hij ook een held genoemd in de Franse media? Ja, absoluut. En dat was ook al gisteren toen hij nog vocht voor zijn leven, zoals de president zei. En je kunt wel zeggen dat het land echt intens meeleeft. De emoties die, die lopen hoog op. Mensen die brengen, brengen bloemen bij willekeurige kazernes van de gendarmerie en uh, hebben het over uh, ja, een gendarme die gestorven is voor het vaderland. En uh, na alle emotie heeft uh, president Macron ook vanavond besloten... dat ergens in de komende dagen er een uh, nationale hommage wordt georganiseerd. Het wrang is dat uh, Beltrand nog maar kort geleden... precies zo'n gijzelsituatie had geoefend, hè? Ja, en daar had hij zelfs uh, de leiding over. Echt een paar kilometer verderop uh, in Carcassonne uh, uh, hebben ze... In een, op een oud terrein van een elektriciteitsbedrijf geloof ik een uh, oefening gedaan, gekeken uh, hoe de gendarme moet, gendarmerie moet reageren bij een, uh, bij een gijzeling, bij een grote uh, schietpartij in een, in een supermarkt specifiek en hij heeft daarover het woord gevoerd in, uh, in de lokale media en uitgelegd uh, ja, hoe dat dan werkt en dat er weinig informatie is, dus dat het zo realistisch mogelijk moet overkomen en ja een paar maanden later zat hij zelf in die situatie en moest hij zelf of uh, besluiten te nemen. Is het standaard voorschrift bij de Franse gendarmerie dat je ja, dan aanbiedt de plaats van de gijzelaars in te nemen? Of was het echt een soort ultieme daad van zelfopoffering? Nou, ik denk, ik denk dat laatste. Ik heb de gendarmerie uh, gebeld vanmiddag, uh, een nationaal woordvoerder, en die wil natuurlijk niks kwijt over de standaardprocedures uh, bij dit soort gijzelingsacties. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat dat voorop staat dat uh, uh, gendarmes zijn militairen, hè? En militairen. Het is niet gewoon politie. Nee, nee, dat is dat is wel belangrijk om het onderscheid te maken. Uh, leden van de gendarmerie zijn formeel militairen. Ze doen uh, op op op regioniveau voeren ze politietaken uit, verkeerscontroles, inbraken, dat werk. Maar ze hebben wel een militaire opleiding en, en militairen die uh, die zien het als hun taken om te voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen. En waarschijnlijk heeft hij zelf inderdaad op dit moment het besluit genomen gistermiddag uh, om uh, ja zichzelf op te offeren, maar. Uh, ik heb uh, ook een criminoloog gesproken vanmiddag die zegt dat het eigenlijk toch, toch niet de bedoeling is, ook niet in Frankrijk. En ik denk in weinig landen dat je dit op deze manier, uh, op deze manier zo doet. Dat het echt puur een eigen initiatief is geweest, wat zijn uh, heldhaftigheid natuurlijk nog, uh, nog groter maakt. Ja, zijn daad heeft ook hier in Nederland heel veel indruk gemaakt. Uh, de politie van de Rotterdamse wijk schreef bijvoorbeeld vandaag. Laten we zijn naam nooit vergeten. Is, da is dat ook de reactie bij zijn collega's in Frankrijk? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Die, uh, die, die hebben het over, over niets anders. Het is natuurlijk wel zo dat, dat in Frankrijk de laatste jaren... vrij veel uh, agenten, militairen, leden van de gendarmerie... om het leven zijn gekomen bij aanslagen of bij pogingen tot aanslagen. Ze staan altijd natuurlijk in de, in de voorste linie. Uh, dus dus dat, dat geluid hoor je ook wel, dat weer een gendarme uh, gevallen. Maar mensen zijn uh, uh, toch wel erg trots op... Uh, hoe hij zich uh, getoond heeft gisteren. En vertellen ook dat dat heel erg bij, uh, bij deze man specifiek hoort. Omdat uh, uh, nou ja, hij heeft als militair dus ook in de Irak-oorlog gediend. Later is hij betrokken geweest bij de beveiliging van het Elysée, het presidentiële paleis van, van Frankrijk. Dus het was niet de eerste de beste wijkagent, zullen we zeggen... die, uh, die, deze, uh, die voor deze, deze, moedige, ja, deze moeilijke taak stond. En het punt was ook... Uh, dat hij als eerste met zijn uh, unit arriveerde ter plaatse bij die supermarkt. En het, hij wist dat het nog lang zou duren voordat echte interventietroepen uit uh, Toulouse uh, op, ja, ter plaatse konden zijn. En toen er geschoten wordt, uh, werd, uh, had hij het idee: ja, dan moet ik nu zelf maar ingrijpen. Correspondent Peter Vermaas over de nieuwe nationale held van Frankrijk, gendarme Arnaud Beltram. En. Uh, dan gaan we naar onze rubriek De krant in het Buitenland. Ons gebruikelijke zaterdagritueel. Een overzicht van de media elders in de wereld. Nou, vanavond de belangrijkste nieuwtjes op radio, televisie, internet... en in de kranten in Mali. Ik hoop dat dit toch de goede uitspraak is. Aan de lijn vanuit hoofdstad Bamako, journalist Bram Postumus. Goedenavond, Bram. Dag, goedenavond. Wat is het grootste nieuws bij jullie? Het grootste nieuws vandaag is een historische bijeenkomst van een nieuwe club, een nieuwe maatschappelijk middenveldorganisatie die zichzelf een prachtige naam gegeven heeft, uh, het Collectief voor de Verdediging van de Republiek. Um, dat is een, een, een, een jonge beweging, een beweging van jongeren... die vinden dat het met dit land echt helemaal anders moet. Uh, het gaat niet goed met Mali. Er zijn natuurlijk nog steeds problemen met de onveiligheid in het land. Er zijn problemen met uh, de politiek die men uh, corrupt, afstandelijk... Uh, niet bezig met de bevolking. Nou ja, dat zijn allemaal meningen die circuleren. En vandaag en morgen zijn ze bijeen hier in Bamako... om een nieuwe strategie uit te zetten... en te kijken hoe ze die politiek kunnen gaan beïnvloeden... want over vier maanden zijn hier presidentsverkiezingen. Hebben ze een aansprekende leider... die uh, misschien wel president kan worden van Mali? Ze hebben een aansprekende leider. Dit is de zoon van een oude minister van Justitie. Hij heet, Mo Hij heet Mohammed Youssef Bachili. Maar omdat hij het Rasta geloof aanhangt en omdat zijn achternaam te lang is... staat hij overal bekend als Rasbatch. Ik heb hem vandaag gesproken en hij heeft mij uitgelegd... wat ze vandaag en morgen met dat congres willen gaan doen. En dat is dus wat ik je net vertelde, die strategie uitzetten. En kijken hoe je het electorale proces straks over een paar maanden... zo kunt beïnvloeden dat er meer invloed komt van die grote groep... die zich nu buitengesloten voelt. Wat uh, merk je in de media in Mali van de ja, toch wat burgeroorlogachtige situatie in het land? Nou ja, dagelijks. Hè, er zijn dagelijks aanvallen, er zijn dagelijks incidenten, explosies. En uh, daar wordt uh, over bericht natuurlijk... Eigenlijk sommige commentaar. Zo langzamerhand is het ook een beetje een soort ja, bijna gewenning geworden. Dat mensen iets hebben van, ja, nou oké, okay, dat is er dan weer één. Uh, wat natuurlijk op de achtergrond wel meespeelt... is dat heel veel mensen zich erg veel zorgen maken over hoe moet dit nu verder. Want grote delen van het land zijn niet meer te bereizen. Grote delen van het land zijn zo onveilig dat mensen zelf wegtrekken. En dat is natuurlijk een enorme klap voor nou ja, de mensen zelf om te beginnen. Maar ook de economie die gewoon langzaam gedraaid. Het zijn vaak landbouwgebieden... waar uh, de stad meegevoerd wordt. En um, nou ja, al dat soort zaken spelen natuurlijk allemaal mee. En mensen voelen zich dus uh, in de steek gelaten, onveilig... en vaak ook knel tussen allerlei gewapende groepen... op wie ze nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. Dus het is echt een enorm probleem. Zijn er nog nieuwtjes uit de showbusiness in Mali? Ja, die zijn er. En dat is eigenlijk een beetje voortborduren op hetzelfde thema. Maar iedereen kent natuurlijk Amadou en Mariam. Die wonen toevallig ongeveer om de hoek van waar ik dit verhaal aan het vertellen ben. En die hebben heel recentelijk een nieuwe clip opgenomen. En dat is een oproep. Het is een oproep aan alle volkeren die hier wonen, aan alle mensen die hier wonen... aan iedereen die zich uh, uh, met het land bezighoudt, in het land woont... of buiten het land woont, want Mali heeft natuurlijk een enorme diaspora... in Frankrijk, in Canada, waar dan ook. En de oproep is, kom bij elkaar en zorg dat dit land weer gaat functioneren... gaat draaien. De titel is dan ook niet voor niks... Le Mali-Unie, een verenigd Mali. We are the world. Op Mali Malinees... Dank je wel, Bram Vossimus. Deze onderwerpen uitgebreid in de Marinese media. Couple from Mali. Mariam en Amadou en Mali-Unie. Afgelopen woensdag mocht u stemmen voor de gemeenteraad, maar dus ook over dat referendum over de nieuwe inlichtingen- en veiligheidsdienstwet. Ja, we hebben 17 maanden hier keihard naartoe gewerkt en zeg maar tijden ervoor al geknokt om privacy op de agenda te zetten. En nu staat privacy in blokletters volan op de agenda en kan niet meer genegeerd worden. En ja, ik kijk ontzettend uit naar de toekomst nu. De tegenstanders van de inlichtingenwet waren duidelijk in de nopjes met de uitslag. Ruim 49% tegen de wet namelijk en maar 46% voor. En de voorvechters van het raadplegend referendum... grijpen de hoge opkomst nu aan... om het referendum voor de dreigende ondergang te behoeden. Nisco Dubbelboer is van meerdemocratie.nl... en als PvdA-kamerlid een van de geestelijke vaders van het raadgevend referendum. Goedavond. U, U had de week van uw leven, denk ik. Nou, niet van mijn leven, hoor. Dat is toch wel de geboorte van mijn dochters geweest. Maar direct daarna Maar direct daarna, direct daarna komt... Nou, nee, ook nog niet helemaal. Want u, u zegt er net terecht... er hangt nog steeds uh, de doem van het afschaffen van het referendum boven ons. Maar het klopt dat ik wel heel erg blij was met afgelopen woensdag... met het referendum, omdat ik inderdaad denk... dat uh, na de wat slechtere ervaringen rond het Oekraïne-referendum... En, en dat de tegenargumenten... Was dit mooier dan het Oekraïne-referendum? Veel mooier. Dit was veel beter, veel genuanceerder... veel uh, er ging ook over een onderwerp waar echt ook deze regering over gaat... waar straks ook de reparatiewet gemakkelijk uh, gemaakt kan worden... zonder bij 27 landen langs te hoeven gaan. Dus uh, ik denk echt dat we hier een heel mooie vorm van het referendum hebben gezien... hoe het kan werken. Een hele hoge opkomst, hè? Hoge opkomst, ook door de koppeling met de gemeenteraad. Dat is ook mooi. Maar ook echt een onderwerp wat uh, in die zin ja, een, een, een, een mooi onderwerp was... om met z'n allen eens goed over te hebben. Dan is het toch wel heel sneu dat dit nieuwe kabinet... dat raadgevend referendum net heeft ja, afgeschaft. Ik, ik, ik denk dat ze, ook te snel, uh, dat ze ook te snel dit gedaan hebben... en dat met name D66 zich heel erg achter de oren zit te krabben. Maar ik zeg, uh, we hebben gisteren een stuk in het NRC geschreven... Uh, beter ten halve gekeerd dan ten hele we gedwaald. Wie zijn we? Oh, Samen met mijn collega's van Meer Democratie. Okay. Uh, beter uh, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaal, gedwaald. Uh, kom erop terug en het ligt nu nog... voor bij de Eerste Kamer. En ik hoop heel erg dat de Eerste Kamer zijn uh, reflectieve rol... Op de, op de kwaliteit van de democratie in die zin ook goed oppakt. En dat ze uh, in ieder geval niet de vreselijke juridische trucs uithalen... om uh, het referendum nu af te schaffen. Wilma Borgman interviewde ja. in met het oog op morgen gisteren... vicepremier Kaisa Ollengren, ja. D66-minister ook. Ja, die ook zei dit. voor haar.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 Die uitspraak in het regeerakkoord die werd gedaan ruim voor we dit raadgevend referendum hebben gehouden. Maar als u het alsnog een groot succes zou vinden, zou u het ook kunnen terugdraaien natuurlijk. Nee, de, de, de, kijk, de, de afgelopen woensdag uh, waren er verkiezingen, was er een referendum. Het refer raadgevend referendum heeft een uitslag gegeven. Zeker. Dat is waar we nu mee aan de slag moeten gaan. Uh, dus eerst de uitslag...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 referendum over de inlichtingendienst een feest voor de democratie vindt, maar ja, toch wel vast blijft houden aan het voornemen om dat hele raadgevend referendum af te schaffen, want ja, dat staat in het regeerakkoord. Ja, maar dat is, je, je voelt wel het ongemak en je voelt ook dat ze uh, ja, dat ze eigenlijk te snel geredeneerd hebben. En het, het rare is ook, ik bedoel, er zijn, is een stuk geweest ook van 18 hoogleraren, die zeiden, re, met referenda moeten we ook leren omgaan, hè. Uh, dat Oekraïne-referendum, ik vond het zelf ook niet het meest gelukkige referendum, en ik vind ook dat je dan kunt Want dat kijken was niet naar verbeteringen. Gelukkig, omdat het over een buitenlands verdrag ging. Nee, nou, dat vind ik opvindt nog niet zo erg. Het is veel ongelukkiger geweest omdat eh, niemand rekening mee hield dat er een referendum over zou komen. En dat betekende dat alles al afgetikt was, zeg maar, in Brussel. En dat je dan opeens, hè, kom, komen ze opeens met het oekraïne referendum. Waar komt dit vandaan, in hemelsnaam? Nou, dus ik denk, ik denk dat dat. Uh, maar de essentie is, we moeten gewoon vaker referenden hebben. En dan zul je zien dat de ene keer gaat het minder goed dan de andere keer. Maar trek je lessen daaruit en evolueer. Verbeter dan die wet. En dat, ik denk dat ze daar nu heel erg spijt van hebben. Kijk, ik vind dat internationale verdragen absoluut ook referendabel moeten zijn. Maar ik had ermee kunnen leven als deze regeringscoalitie had gezegd: Nou, laten we die, die internationale die verdragen gooien, dan maar, maar dan, dan binnenlandse onderwerpen en dan hebben. We hebben alleen doen. maar binnenlandse onderwerpen. Nou, dit is een voorzet voor een compromis, lijkt me. Misschien heeft het kabinet geluisterd en. D66 ook. Het is nu aan de Eerste Kamer. De Tweede Kamer ja. heeft het aangenomen. komende dinsdag begint daar een hele lange procedure... over die wet voor afschaffing van het raadgevend referendum... met een expertmeeting met allemaal uh, professoren en zo. Uh, een van de mensen die daar vast naartoe gaat... is senator Peter Schalk van de staatkundige reformeerde partij. Goedenavond, meneer Schalk. Goedenavond, en dat klopt. Ik hoop daarbij te zijn. Hm. En wat hoopt u er op te steken van de geleerden... Nou, ik ga natuurlijk goed luisteren naar wat zij te zeggen hebben... over uh, datgene wat er nu voor ligt. Uh, maar ik hoop ook uh, dat, uh, dat we vervolgens uh, het, uh, het prima idee van het kabinet gaan uitvoeren... om uh, de referendumwet af te schaffen. Maar... Dat moet wel op een goede manier gebeuren. Ja, want uh, uw collega's van de SGP in de Tweede Kamer... namen in het debat daar een nogal bijzondere positie in. Namelijk tegen het referendum. Maar ook tegen de manier waarop het kabinet het nu wil afschaffen. Uh, zij wilden de mogelijkheid openhouden om wel een referendum... over de afschaffing van het referendum te houden. Is dat ook uw mening? Ja, ik vond het helemaal geen bijzondere positie. Ik vind het een hele normale positie. voor nou ja, de maar ja, de andere partijen namen een andere positie. Ja, in. nee, maar het is een, in ieder geval een normale positie voor de SVP... om het staatsrechtelijk zuiver te doen en zo netjes mogelijk. Uh, wij zijn uh, vanaf het prille begin zeg maar, tegen uh, het idee geweest om referenda uh, in te voeren. En uh, nu we er een paar gehad hebben, zie je ook dat het uh, uh, nogal wat uh, consequenties heeft... die blijkbaar niet goed uh, voorzien waren. Uh, dus we vinden het prima dat het weer afgeschaft wordt. Maar als je een wet afschaft... dan hoor je dat zo te doen... dat dat ook staatsrechtelijk zuiver is. En uh, wij vinden... vanuit de SVP de manier... om een referendumwet in te trekken... Uh, prima. Maar niet dat te doen door... Uh, uh, in die intrekkingswet te zeggen... dat je dat met terugwerkende kracht doet. Precies. Het gevolg ja. daarvan namelijk... is dat, uh, dat je dus... Uh, dat deze het. wet... Uh, gaat intrekken. Hè? Dus, maar je mag er geen referendum houden over het intrekken van deze wet. En dat is een beetje raar. In de Tweede Kamer, nou ik zal niet meer herhalen dat het zo'n bijzonder standpunt is, maar uh, de SGP kreeg weinig steun van andere partijen, de anderen hadden toch iets van, uh, van de, de coalitiepartijen. Of, of tegen het re re raadgevend referendum. Niet dubbelboer. Nee, de, ik, ik, ik wil ook echt hier heel uitdrukkelijk de SGP enorm prijzen over hun staatsrechtelijke zuivere positie. En ik hoop ook echt dat uh, de co collega's van de heer Schalk in de Eerste Kamer straks vanuit de vanuit coalitiepartijen, met name d 66 spreek ik daarop aan. Uh, die staatsrechtelijke zuiverheid ook in ere willen houden. Um, en kijk, het, het, het interessante is dat in de Tweede Kamer, de SGP... Uh, dat er maar één stemverschil was. Dat alle D66'ers dus in de Tweede Kamer er niet in meegingen. En dat, uh, ik kan me niet voorstellen dat het in de Eerste Kamer weer gebeurt. Dus ik, ik prijs echt de heer uh, Schalk en de SGP. Ik heb uh, even zitten rekenen vanavond. In de Tweede Kamer was het 76 tegen 69, hè? voor ja. afschaffing. Als de partijen in de Eerste Kamer hetzelfde stemmen... wordt het 40 tegen 35. Dan, dan is het toch gebeurd, meneer Dubbelboer. Jawel, misschien je wel met die intrekswet. Maar het gaat nu net even om het spannende principe... van doe je dat op een koninklijke manier... wat de SGP dus ook bepleit. Namelijk, zolang die wet geldt op het, op het raadgevend referendum... dan moet je hem ook uitvoeren. En niet met terugwerkende kracht afschaffen. En dan, uh, kijk, als de coalitie zich gesloten houdt... Dan, uh, dan, wordt het, uh, dan, dan gaan ze dat doen. Dan zijn we overigens nog aan een rechtszaak uh, bezig. Maar u, u hoopt een beetje op de Eerste kamerfractie van D66? Oh, zeker. En ik hoop ook op VVD senatoren en ook CDA-senatoren. Mag ik jullie bedanken? Dinsdag is die expertmeeting in het gebouw van de Eerste Kamer. En de ChristenUnie trouwens. Hoop ook op? Ja, daar hoop ik zeker op. Ik hoop gewoon op staatsrechtelijke zuiverheid. Voordat u alle politieke kamer. partijen in de Eerste Kamer gaat... Nee, nee, nee, uit, uit die coalitiepartijen, het gaat om de staatsrechtelijke zuiverheid. Die is cruciaal. Dat is exact de rol van de Eerste Kamer. En daarom is het zo goed dat ben ik heel blij met de SGP. Ik dank. Peter Schalk van de SGP. En Nisko Dubbelboer die...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 nicht. Als ich ein Kind noch war und hatte tausend Fragen, Mutti, sag an. Ist ein Prinzesschen schöner als ich? Da sang Mama für mich, was kann schöner sein? Viel schöner als Ruhm und Geld Für mich gibt's auf dieser Welt Doch nur dich allein Was kann schöner sein? Als ich verliebt dann war Und fragte bangen Lieblingssack an Bist du genauso selig wie ich? Hast du mich lieb wie ik dich? Wat kan schöner zijn? Viel schöner als Ruhm en Geld. Für mich gibt's op deze Welt doch nur dich allein. Wat kan schöner sein? Schließt sich der Kreis dann eines Tages und mein Kind fragt Mutti sag an: Eine Prinzessin ist wohl sehr so schön, dann werde ich gestehen, was kann schöner sein, viel schöner als Ruhm und Geld für mich gibt's auf dieser Welt. Doch, nur dich allein. Was kan Schöne sein? Was kan Schöne sein? overleden op uh, 94-jarige leeftijd, maar liefst Lis Asiade. Eerste winnares van het allereerste Eurovisie Songfestival in 1956. En dat jaar had ze ook een hit in Duitsland en Zwitserland en Oostenrijk... met Was kan schöner zijn, haar uh, interpretatie van Keeser van Doris Day. Op 27 maart 1943 werd een overval gepleegd... op het kantoor van het Amsterdamse bevolkingsregister, vlakbij Artis. Kunstenaars verkleed als politieagenten en rechercheurs... drongen het gebouw binnen, staken het in brand... en verwoesten daarmee een deel van het register... waarin precies stond wie in Amsterdam Joods was en niet. Nou, komende week is dat 75 jaar geleden. Het wordt herdacht met een expositie in het Verzetsmuseum. en Ik verwelkom Gerrit-Jan Wolvesperger oud D66 prominent, nou we kennen elkaar langer dan vandaag, uh, Gerrit-Jan. We mogen dit De voorman van die verzetsgroep was jouw vader, Gerrit-Jan van der Veen. Maar je hebt hem nooit gekend, hè? Nee, dat is natuurlijk iets wat je dan zeker als jongetje een hele ambivalente houding geeft, want ik ben de eerste tien jaar van mijn leven opgevoed uh, enerzijds met toch wel trots op een vader van bijna mythologische proporties, Want hij werd natuurlijk overal. Was misschien de beroemdste verzetsheld van absoluut. Nederland. En aan de andere kant natuurlijk toch ook uh, verdriet... en misschien zelfs wel een beetje boosheid... dat je die man nooit gekend heeft. hebt. Uh, hij is twee maanden voor mijn geboorte uh, gefuseerd. Had je ook iets van, papa was niet zo dapper geweest? Had eraan gedacht dat je ook nee. een zoon hebt? Dat heb ik niet. Ik weet dat zijn twee andere kinderen... wel eens die dat hebben uitgesproken. Van je hebt, mijn, mijn vader heeft aan het begin van de oorlog zijn vrouw... en zijn twee kinderen laten onderduiken. Omdat hij bang was dat ze anders gegijzeld zouden worden... om hem in handen te krijgen. En daar heb ik wel eens iets van die boosheid gehoord. Ik heb daar nooit, ik heb dat nooit uh, uh, zoiets gevoeld. Maar het was wel een waaghals. Ja, mijn vader... Kijk, om te beginnen is het natuurlijk interessant... dat mijn vader waarom hij het gedaan heeft... Mijn vader uh, was niet politiek gemotiveerd, niet religieus gemotiveerd... maar had kennelijk een enorm gevoel van onrecht. Dit kun je niet maken, dit pikken we niet. En dat was natuurlijk al bij de inval zo... maar dat uh, kwam tot een hoogtepunt toen de kunstenaars in Nederland... lid moesten worden van een cultuurkamer. Want hij was beeldend kunstenaar. Hij was beeldhouder, beeldhouder dat moet ik er natuurlijk bij zeggen. En uh, die cultuurkamer, als je daar geen lid van werd... dan betekende dat dat je geen opdrachten meer kreeg. En in die cultuurkamer werd er ook een zekere druk uitgeoefend... om kunst te maken die de Duitsers mooi vonden. Nou, dat heeft hij geweigerd, daar is het eigenlijk begonnen... Uh, een beroemd verhaal is dus dat hij de Kring van Beeldhouders toen verlaten heeft... toen een aantal mensen niet lid wilden worden van de Cultuurkamer... en een aantal mensen wel met medeneming van de kas van de Kring van Beeldhouders. En dat was het eerste steunfondsje voor kunstenaars wat er bestond uh, in Zo 1942. Zo de Verzetsgroep. Ja. Hij was een van de oprichters van de Persoonsbewijzencentrale. Ja. Wat deden die precies? Die Persoonsbewijzencentrale is waarschijnlijk... Uh, het allergrootste wat mijn vader tot stand heeft gebracht. Misschien nog wel belangrijker dan de verzetsdaden... waar hij zo beroemd om is geworden. Hey, ze zijn begonnen met uh, het vervalsen van persoonsbewijzen... om mensen die ofwel Joods waren... ofwel voor de arbeidseindsleid in aanmerking kwamen... van een vals persoonsbewijs te voorzien... Dat ging dat is een prachtig verhaal. In het begin ging dat heel amateuristisch. Die dingen hadden namelijk een watermerk. En ze konden dat watermerk niet goed namaken. Dus je ziet, er zijn zelfs foto's waar je ziet... dat de medewerkers van die PBC, (persoonsbewijzencentrale) die knipten dan leeuwtjes. Want het watermerk was een leeuwtje. Knipten ze uit een dun velletje papier. Dat werd gesield tussen twee andere velletjes papier. En zo maakten ze dan zogenaamd een watermerk. Nou... Later is dat allemaal geweldig geperfectioneerd. En uh, ja, er is ook een uh, drukker toen gevonden. Dat is ook een heel ontroerend verhaal. Een drukker gevonden aan Frans Duwaer. Aan wie op een gegeven moment gevraagd werd... kun jij persoonsbewijzen drukken? En uh, er is een beroemd stukje overgeleverd door Wil Sandberg. Wil Sandberg die vroeg aan hem... Uh, Frans, kun jij persoonsbewijzen drukken? Uh, Frans zei ja. En dan staat er... en dat, maakte, uh, dat bepaalde de rest van zijn leven... Want hij werd geëxecuteerd tezamen samen met mijn vader. Er is een uh, verband tussen die persoonsbewijscentrale en die aanslag, die beroemde aanslag ja. op het bevolkingsregister. Hoe ligt dat verband precies? Nou, dat is eigenlijk een, twee dingen. In de eerste plaats, als je een persoonsbewijs vervalste, dan kon je dus als het ware checken in de kartotheek van de uh, gemeente... of dat klopte met de gegevens daar. Dus ook van die valse persoonsbewijzen uit... was er een belang om die kartotheek te vernietigen. Los daarvan werd die kartotheek gebruikt... om de adressen te bepalen waar mensen wonen die Joods waren... of mensen waren die naar de arbeidseinsats moesten worden geleid. Dus het had eigenlijk uh, twee kanten. En toen is in oktober 1942 uh, uh, het idee gegroeid... om die hele zaak in de hens te steken... Het grappige is, bij die verzetsgroepen, hè, zeker in het begin van de oorlog... Euh, moest je natuurlijk ontzettend hoop vertrouwen in elkaar hebben. En dat vertrouwen had je natuurlijk vooral bij mensen... die elkaar eigenlijk al heel goed kenden, die precies van elkaar op aankonden. En Het idee is dus ontstaan bij Wil Sandberg, Willem Arondeus... Jeroen, Johan Brouwer en mijn vader. Euh, naar verluid op de verjaardag van Wil Sandberg. Mm. Je vader deed nog veel meer. Hij is ook nog betrokken geweest met een soort bevrijdingsactie van gevangenen bij het Huis van Bewaring. toen aan de Beteringsschans in Amsterdam. Nou, een andere verzetsman uit die tijd, WB Vreugdehiel... vertelde daar op de televisie het volgende over. In 1942 was ik in contact gekomen met Gert van der Veen. Dat begon zo dat hij een ruimte zocht waar hij zijn illegaal werk kon doen. en die kon ik voor hem vinden. Later is Gert van der Veen met Frans Duaier gaan samenwerken. In mei 1944 probeerde Gert. Zijn vrienden uit het huis van bewaring in Amsterdam te bevrijden. Bij de schietpartij die daarop volgde, werd hij getroffen door een kogel in de rug. En hij werd later door de SD half verlamd gevonden. De avond voor zijn arrestatie drukte Frans nog. Drie dagen later werd hij samen met Gerard van der Veen in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Vijf mannen, waarvan twee Gerard overeind hielden. Ja. Dat is een ontroerend verhaal. Mijn vader was bij de overval op het Weteringsgans in zijn rug geschoten. Hij had een dwarslesie. En kon dus niet meer lopen. En hij is eh, door zijn vrienden op een draagbaar naar de executieplaats gebracht... Eh, in de Kennawaduinen. En zei toen, ik wil sterven als man, namelijk staande. En toen is hij dus hangend op de schouders van twee vrienden... is hij gefusierd. Ik moet er nog wel iets anders bij vertellen... Meneer Vreugeneel vertelt nou over de overval op de Weteringsgans. Wat je ziet bij mijn vader is dat naarmate de oorlog vorderde... die persoonsbewijscentrale, dat liep dus door, dat werd steeds professioneler. Maar de verzetstaden van mijn vader werden ook steeds doldriester. Er kwamen echt steeds, er is ook veel over... Ja. Dat bedoelde ik met hij was wel een Wagels? Ja, een Wagels. Hij kwam als het ware in een soort stroom... van waar het, het, het, het, het moest steeds verder drie dagen voor de overval op de Weteringsgans, de gevangenis... drie dagen daarvoor had hij nog met twee Amsterdammers... de landsdrukkerij in Den Haag overvallen. En daarna zei iedereen: van, nou, nou even kalman, niet doen, niet doen. En toch wilde hij het doen, omdat zijn vrienden daar zaten. Gert-Jan, we praten nu vrij uit over uh, je vader Gerrit van der Veen... maar dat heb je niet altijd gedaan... Ik heb uh, eigenlijk uh, bijna 70 jaar, ik ben nu 73, heb ik het van mij afgehouden. En dat is ook... Waarom? Nou ja, daar zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats, toen ik een jongetje was, zeg maar een klein jongetje. Toen was de familieverhouding, mijn vader was getrouwd en had een vrouw en twee kinderen. Je moeder mijn... was zijn vriendin. Al heel lang, al ver voor de oorlog. En die verhouding was natuurlijk niet zo vrolijk dat ze tussen die later... Allemaal goed gekomen, ze dan allemaal elkaar omarmd en weet ik dan maar goed. Dus ik maar kreeg een consigne niet. Om, niet, om niet van de daken te schreeuwen wie mijn vader was. Terwijl ik Goddomme in de Gerrit van der Veenstraat werd opgevoed door mijn grootouders. Toen trouwde mijn moeder op mijn tiende met Willem Hofenspe. Je grootouders woonden ook nog in een straat die naar je ja, zou uh, En mijn naar school je vader, was was. Om de hoek. Ja, zeker. Gerrit van de Veenstraat. Nee, nee, dat was de Coralli-straat, de eerste Montessori-school. Maar, ja, uh, maar goed, dat, over ik duurt. werd in de Gerrit van der Veenstraat door mijn grootmoeder opgevoed. Want mijn moeder had zich na de oorlog volledig in haar werk gestort. Hè. Die is uiteindelijk een vrij bekende psychoanalytica in Amsterdam geworden. En uh, ja, toen ze trouwde met uh, Willem Wolff... Gusje Rupsaam dus? heette ze. Toen kwam ik dus in een ander gezin. En uh, mijn tweede vader heeft als een engel voor mij gezorgd. Ik heb zeer veel van hem gehouden. En dat is een, ook een reden om natuurlijk niet voortdurend met je moeder te gaan praten over haar eerste grote liefde. En er komt misschien nog wel iets bij. en Dat is dat ik geleidelijk aan uh, functies kreeg die mij een zekere... Uh, bekendheid gaven. Ik werd wethouder van Amsterdam... ik werd fractievoorzitter van een uh, partij, uh, ja, D66. In de, de Tweede de Kamer. Gang. En het laatste wat je dan wil, is de indruk wekken... dat je op de schouders van iemand anders staat. Ja. Dus alles... Maar... maar toen de... Het ging soms ver. In een, een mooi interview met Leonard Ornstein... en de Rissa Pans in het magazine van het 4 en 5 mei-comité... zeg je dit. In 1983 heb ik als loco-burgemeester van Amsterdam... een toespraak moeten houden bij de herdenking... van de aanslag ja. op het bevolkingsregister... Ik ben erin geslaagd die toespraak te houden... zonder daarin de naam van mijn vader te noemen. Ik kon die naam niet uitspreken. Ja, het ging ver. En ik zal je wat vertellen. Toen uh, je, sinds uh, een anderhalf, twee jaar... werk ik mee aan een documentaire over mijn vader. Die wordt gemaakt door twee mensen die er al vier jaar mee bezig zijn. En... In die documentaire ben ik als het ware de verteller. Ik ga met inter de, door interviews, door het archieven bezoeken... door kijken naar beelden en ook door mijn eigen verhaal te vertellen... Vert, vertel ik als het ware het leven van mijn vader eh, zoals ik dat eh, nu zie. En toen die documentaire begon, toen heb ik me drie dagen opgesloten... en ik heb voor het eerst alles gelezen wat er over mijn vader geschreven is. Ik heb me dus zoals het ware, ja, die, de drempels die ik je net noemde... Die zijn natuurlijk nu weggevallen. Ja, hoe, hoe, hoe verklaar je die verandering? Want uh, je zegt in het blad van het 4 en 5 mei-comité, dat ik net al citeerde, zeg je ook over een recente herdenking van die aanslag op het bevolkingsregister. Voor het eerst van mijn leven moest ik erom huilen? Ja, ik heb nu ook. Ik merk, het, het antwoord is omdat ik ouder word. Het antwoord is omdat ik ouder word en omdat de. de, de Barrières die je hebt, de drempels die je over moet, die zijn geslecht. Ik kan er nu ook vrij uit over praten. Uh, ik zit nu in de situatie dat als iemand zegt, mijn vader, dan moet ik even denken, bedoelt hij nou vader 1 of bedoelt hij nou vader 2? Dat heb ik nooit eerder zo meegemaakt. Uh, ik word ook af en toe wel uh, ontroerd en geëmotioneerd door dingen die ik hoor, die ik lees. Uh, ja, dat had ik vroeger niet. Ik heb dat heel strak van me afgehouden. Je hebt ook door je leeftijd eindelijk de vrijheid gekregen om onderzoek naar Gert van Veen te doen. Ja, met name dus door die documentaire die eraan komt over een paar weken. En uh, dat is dus het hele verhaal van mijn vader. Uh, waarbij ik dus uh, nogmaals als een soort verteller van begin tot eind uh, door die documentaire loop. En uh, ja, alles room is wat dat betreft, betreft bij mij nu verdwenen. Ik. Uh, ik kan daar vrij uit over praten. En ik, eh, ja, misschien is er ook wel een zekere identificatie die er eerder nooit geweest is. Maar het blijft natuurlijk zo, Max, dat moet je hier realiseren. Het gaat over iemand die ik niet gekend heb. En in mijn kinderlijke gevoelens heb ik ook wel eens boos gedacht. Iedereen praat over hem, maar ik heb nooit bij hem op schoot gezeten. Ik heb nooit bij hem in het atelier gespeeld, ik heb nooit niks, ik ken hem niet. Hè. Dus het is enerzijds eh, het is een mythe, en ik had zo graag ook als een mens gehad. Hoe heet de documentaire? is nog geen, die heeft toch geen naam. En, Tenminste, ik weet het niet. Heb je dingen ontdekt die je nog niet wist door je research? Ja, ja, ja. ja. Sterker, het is zelfs zo dat ik, toen ik alles gelezen had... toen kreeg ik opeens ook allemaal boeken over, het, uh, over mijn vader... en over die aanslag. En, over... en die kon ik allemaal corrigeren. Dat kon ik allemaal aangeven uh, wat wel en wat niet... Uh, juist was. En het curieuze bij geschiedschrijving is dat sommige handelingen worden al nagenlang de bron toegeschreven aan meneer A, meneer B of meneer C. En niemand kan er meer achter komen wie het nou was. He? Ik roep ook een aantal keren, historie is lastig vooral als het om het verleden gaat. Dank je voor dit mooie gesprek. Gerrit Jan Bol van streets, Calling yourself in love with me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 Alan Clark van zijn album Bed Therapy, opgenomen in Los Angeles. En uh, ja, dit heet dan ook in Californië, een ervaringsdeskundige, denk ik. U herinnert zich vast nog, 20 maart 1995, de dag dat een Japanse secte, de Om Shinrikyo, in de metro van Tokyo, een aanslag pleegde met het dodelijke zenuwgas Sarin. Er vielen 13 doden en duizenden mensen werden ernstig ziek. Afgelopen dinsdag was dat dus precies 23 jaar geleden. En deze week grond het in Japan opeens van de geruchten... dat de daders na al die jaren geëxecuteerd zullen worden. Ivo Smits is hoogleraar letter en Culturen van Japan. Goedenavond. Goedenavond. Waar komen die geruchten precies vandaan, meneer Smits? Nou, die geruchten hebben ermee te maken dat een zevental van de dertien mensen... die daarvoor ter dood veroordeeld zijn, verhuisd zijn naar andere gevangenislocaties. Um, en dat leidt dan weer tot geruchten dat de, de executie aanstaande zou zijn. Omdat uh, er dan gespreid geëxecuteerd kan worden. Is dat niet gewoon bekend in Japan, of er geëxecuteerd wordt of niet? Nee, Japan is een van de landen waar altijd pas achteraf wordt medegedeeld... Uh, dat executies voltrokken zijn. En waarom is dat, die geheimzinnigheid? Ja, dat is een goede vraag. Um, nou ja, een van de effecten moet je vasten, in hoeverre dat bewust is... dat, dat is uh, natuurlijk moeilijk met zekerheid te zeggen... is dat er dus ook niet zo heel veel rumoer daaromheen is... op het moment dat die executies voltrokken worden... Wat was het precies voor een sect? Ik, ik, ik begreep dat ze aan yoga deden, aan meditatie deden... maar ja, van ja. tijd tot tijd dus ook aan aanval op de metro. Ja, nou ja het, het is begonnen, zeg maar, de, de leider van die, van die secte... dus dat is een van de dertien uh, ter dood veroordeelde... Uh, Asahara Shoko, dat, dat zijn, Asahara is zijn, zijn naam als Het is begonnen als yogameester... Um, maar het is typisch een van die vele secten die uh, een wereldbeeld schetst... dat het einde der tijden nabij zou zijn... en dat alleen deze secte uh, redding kan bieden. Dus dat er een groepje geselecteerden die zal uh, de chaos overleven. En uh, daarvoor moet je dan natuurlijk wel uh, bij die secte zitten. En, uh, ja. en die aanval, die giffengassen aanval, die wordt onder andere wel gezien als het idee dat, dat ze daarmee dat armageddon die, die, die grote vernietiging naderbij zouden kunnen bre uh, brengen. Uh, er zijn ook wel meer uh, geruchten of theorieën daarover, want uh, er was een inval op de, de locatie van die secte op het hoofdkwartier was er aanstaande. Dat gerucht ging dat de politie er een inval zou doen en dat die aanval op de metro daarmee een afleidingsmanoeuvre zou zijn. Ze waren ook nog allemaal hoog opgeleid, hè, de leden van de secte. Nou, niet allemaal, maar heel veel wel. En je had dus, je had, ja, ze noemden dat dan onder hun ministers... Hè, maar er een aantal leiden, die. Ze hadden een ministerie binnen. van wetenschap en techniek, nee, ja. ik noem ja. maar iets. Ja, nee, precies. Maar dat zijn mensen die hadden... aan topuniversiteiten, hadden uh, goede uh, opleidingen gevolgd. Dus ze waren dus uiteindelijk ook in staat om zelf een, uh, een laboratorium te bouwen... en zelf dat gifgas, uh, het zenuwgas, zadin uh, te ontwikkelen. En dat, boel, daar moet je natuurlijk wel voor doorgeleerd hebben om dat te kunnen doen. Ze hadden ook vertakkingen in andere landen, in Rusland. Uh, ja, met name Rusland. Dat is opvallend. Hoe kan dat? Ja, dat is uh, nog steeds overigens. Ik geloof dat in 2016 is er nog een inval geweest in Rusland. op het uh, hoofdkwartier van uh, zeg maar de, de doorstart van deze secte. Want op uh, een bepaalde manier bestaat die eigenlijk nog steeds, maar dan onder een andere naam. Maar uh, op het hoogtepunt in 1995 waren er geloof ik, wel 30.000 uh, volgers uh, in Rusland. Er liggen ook zo'n 10.000 in Japan zelf. U zegt ze bestaan nog steeds onder een andere naam. Zijn ze veranderd? Hebben ze ooit spijt betuigd? Betuig, ja, nee, zeker. Nee, natuurlijk. Dus de, de, de, de, Die hebben afstand genomen van die uh, gifgasaanval. En wat, wat die secteleden zelf eigenlijk altijd hebben volgehouden. is dat die tien mensen. Uh, die uh, daadwerkelijk dan die aanval op de metro. op vijf metrolijnen. telkens met een, uh, een duo hebben voltrokken. dat die. Uh, dat ja Eigenlijk op minder eigen houtje deden. En dat, dat dat niet in opdracht was. van de, de secte zelf. Dat, dat is overigens niet waar. Maar dat is, heeft natuurlijk wel een goed excuus om daar afstand van te nemen. Dat hebben ze ook gedaan. En ze zijn onder een andere naam. Ze zijn daarna weer gesplitst. Maar Alef is een van de afsplitsingen. Die, die bestaan nog steeds. Die is overigens niet heel groot. Ik geloof dat ze iets van duizend volgelingen hebben op dit moment. En ze plegen geen aanslagen op metrolijnen nee. meer? Nee. nee, dat is, dat is eenmalig. Um, Godzijdank. En ze hebben daarvoor overigens. Maar dat. Dus die dertien, uh, daar zit uiteraard de leider van die secte zelf bij. En, en, en aan twee andere topfiguren naast die, uh, die tien uitvoerders. Die hebben eerder ook wel uh, gifgasaanvallen uitgevoerd. Dus, dus, zeg maar, die veroordeling is niet alleen vanwege de metro in, uh, in Tokio... wat natuurlijk wel de, de ergste en de belangrijkste uh, misdaad van hen geweest is. Maar hebben ze het jaar daarvoor hebben ze ook een aanval um, gedaan... waarbij iets van acht doden gevallen zijn en 500 gewonden. Dat is een beetje ondergesneeuwd geraakt natuurlijk... Mm. na die aanval op de ja, metro. Die was wel... Wel, in het oog springend. Die, uh, ja, nee, maar dat was ook, ook. En ook, zeg maar, de, de, de impact was natuurlijk gigantisch, want Japan is een heel veilig land. En dit, die helemaal, met helemaal heel weinig ervaring met terrorisme. En uh, dit was dan terrorisme van eigen bodem. wat eigenlijk niet, uh, niet, niet voorzien was. Dus de, de autoriteiten hadden dit ook niet aanzien komen. We hadden het uh, daarnet al even over de mogelijkheid, de geruchten, dat die executies alsnog plaatsvinden. Het is een beetje aan de late kant, 23 jaar na dato. Nou, nee, want uh, dat lijkt natuurlijk zo. Maar is het pas in januari zijn uh, alle hoger beroepsprocedures afgelopen... en uh, definitief afgewezen. Dus nu kan het. Hè? Als je als, want Japan probeert wel... Uh, te zeggen, eerst moeten al die procedures afgelopen zijn... en ook, uh, ze hebben ook de neiging om te zeggen... Voor, voor iedereen die voor dezelfde misdaad veroordeeld is... dat die, moeten allemaal, moeten die zaken zijn afgehandeld. Dus al die tien uitvoerders uh, plus die andere drie... dat moet allemaal afgehandeld zijn... Uh, en dan pas uh, willen we eigenlijk uh, tot executie overgaan. Hoe gaan de executies in Japan? De, de kogel, het kromzwaard? Nee, door uh, ophanging. De galg? Ja. Staat dat de discussie in Japan, die doodstraf? Nee, dat is eigenlijk wel opvallend. Uh, dus de, de overheid die houdt met regelmatig uh, enquêtes onder de bevolking... en, en volgens die enquêtes is zo'n 80% van de Japanse bevolking... vrij consistent uh, het eens uh, met het bestaan van de doodstraf. Zo'n kleine 10% is tegen. En die percentages lijken heel weinig te veranderen. Maar wat vooral dus ook opvalt is dat er is eigenlijk heel weinig publieke discussie... over het bestaan van de doodstraf. Ja, Terwijl te, te de omstandigheden in zo'n dodencel kennelijk heel vreselijk zijn... Ja, nee, dus ook groeperingen als Amnesty International die protesteren natuurlijk ook met grote regelmaat tegen. Dat komt omdat die, die mensen zitten eigenlijk uh, gewoon in in de isoleer. Um, en het zijn ook allerlei merkwaardes. Die, die cellen zijn vrij klein. Ze mogen ook maar drie boeken bijvoorbeeld bij zich hebben. Er zijn allerlei restricties opgelegd. Maar het, uh, het ergste eigenlijk in de ogen van uh, organisaties Amnesty... is dat mensen niet weten tot vlak van tevoren... Uh, wanneer ze geëxecuteerd gaan worden. En dat ja. leidt dus ook tot grote psychische problemen. Ja, dat hoort bij die geheimzinnigheid in Japan. Ja. Ik dank u, Ivo Smit. Leren Letteren en Culturen over de mogelijke executie... van de daders van de aanslag op de metro van Tokio op 20 maart 1995. Nou, dit was uh, Met het oog op morgen voor deze zaterdagavond. Uh, morgen presenteert Mieke van der Wey. Straks hoort u bij BNN-FARA een uh, gesprek met uh, drie... Wat zou het zijn? Zijn er altijd drie... Vorige week waren er drie dierentuinredacteuren. Directeuren. Nou, u gaat het merken. En vergeet niet dat het vannacht zomertijd wordt... en dan moet u de klok dus een uur vooruit zetten. Of juist achteruit. Nou, dat mag u dit jaar helemaal zelf bepalen. Goeienacht. nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd voor mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine sigarette und ein letztes Glas im Stehen. Und deckte Bette vor Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe, het vakmanschap. Kom echt tot rust op de unieke drukverlagende boxspring van Viking. Een Vikingbed? Kies je met je ogen dicht. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl De Renault Talisman.